Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit het nieuws van NWS op 3. Het kabinet gaat 100 miljoen euro steken in extra militaire steun aan Oekraïne. Dat heeft minister Ollongren van Defensie bekendgemaakt. Het geld wordt in een potje gedaan waar meerdere EU-landen geld in gaan stoppen. En het gaat niet alleen om wapens, zegt de minister. Het kan ook gaan om andere zaken die je nodig hebt voor de militaire inzet. Je hebt ook bijvoorbeeld medisch materieel nodig. Dus het gaat niet alleen om wapens. En de eerste middelen komen daar waarschijnlijk begin volgend jaar aan. En er moet iets veranderen aan de situatie in jeugdgevangenissen. Dat zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Volgens het onderzoeksteam is het er te druk, onveilig en krijgen de jongeren die vastzitten te weinig begeleiding. Mijn collega van R Romy van NOS Stories sprak met jongeren... die de gevolgen merken van alle problemen in de jeugddetentie. Dat ze door personeelstekorten steeds een andere behandelaar zien... waar ze opnieuw hun verhaal aan kwijt moeten. En dat zorgt voor frustratie en voor wantrouwen. Um, en er was nog een ander punt en dat gaat meer over het naar buiten gaan. Ze hoorden we dat ze dan op maandag bijvoorbeeld met verlof zouden mogen eigenlijk, maar dat er dan lesminna toch opeens geen begeleider was. Dat ze dan weer weken moesten wachten. Experts zijn bang dat de chaos in de gevangenissen bij sommige jongeren ervoor kan zorgen dat ze opnieuw in de criminaliteit belanden. Denemarken mag tijdens het WK geen trainingsshirt aan met daarop de tekst mensenrechten voor iedereen. De FIFA heeft het verzoek om dat shirt te dragen afgewezen. Ze vinden het voetbalveld geen plek voor politieke statements. Denemarken laat zich al langer kritisch uit over de mensenrechten situatie in Qatar. Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken zegt sorry voor een onhandige marketingstunt. Op de herdenkingsdag van de Kristallnacht spoorden de keten klanten aan extra krokante kip te bestellen in het kader van de viering van die nacht. En de Kristallnacht wordt gezien als het begin van de holocaust. Een uur na het sturen van het bericht zei KFC dat het een fout was. Krijg je nog wat weer? Al de hele dag droog en het blijft vanavond ook zo. Dan een graadje of 10. De komende dagen ook zacht herfst weer. Morgen meer zon en dan ietsjes warmer met 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de avondspits voorbij. Nog 10 minuutjes vertraging op de A10 vanuit knooppunt Watergausmeer naar knooppunt Koenplein bij amsterdam -Slotervaart, staat 6 kilometer file. En door een beschadigde bovenleiding rijden er van en naar Schiphol nog steeds veel minder treinen. Tot zover de verkeersinformatie.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 bij deze Alternative FM op donderdag 10 november want ja, we gaan ook straks weer live muziek doen in ieder geval is er één bandlid binnen, dus dat, dat is wel heel fijn en dat is Bart van Turmoor. Die, die, die gaan we kijken of we hem zo eventjes aan de microfoon kunnen krijgen. Want dan hebben we in ieder geval al iets over de band verteld. De rest van de band, dat moeten we nog even afwachten. Want die staan nog ergens vast bij de file van Vianen. Om maar even gewoon een dwarsstraat te noemen. Nee, dat is gekkigheid. Maar goed, welkom dus. We begonnen trouwens met een nummer van Lemon. En ik moet je de eerlijkheidshalve zeggen... ik heb hem bijna uh, niet, uh, niet veel meer laten horen... nadat hij uh, uitgebracht is. Dat gebeurde eind september... before we fate to grey. Dat is misschien wel een kleine verwijzing... naar visage met fate to grey. Want ik weet dat er al of eens een klein beetje een fan is... en een liefhebber van dat uh, soort genre. En uh, Nog beter is dat hij... Ja, min of meer om een uh, stille bewondering heeft. Uh, bijvoorbeeld uh, voor de Stereo MC's. En dat is heel erg leuk. Want uh, deze Kate Coffrey, die uh, heb je daarop uh, kunnen horen. En dat is uh, de frontvrouw van de Stereo MC's. En bovendien heeft uh, Lemon ook nog samen met uh, de Stereo MC's op mogen treden. Tenminste in zoverre dat zij dan de support hebben gedaan. En de Stereo MC's waren dan de hoofdact. Goed, uh, wat hebben we allemaal? We hebben straks uh, nieuw materiaal uh, liggen. Bijvoorbeeld uh, weer de nieuwe single van Marlou. Maar ook bijvoorbeeld uh, Simulation Adaptation en Can't Figure This Out. Daarnaast de nieuwe van Joshua Daniel. Die heeft ook een uh, nieuwe single uitgebracht. Sam Sexton, die we een paar weken geleden hier in uh, de studio... die komt ook morgen met een nieuwe single. Die hoor je straks allemaal ook. En wat heel bijzonder is, uh, zijn twee nieuwe singles van Von Vee en Sven Ross. Uh, Sven Ross is vanavond al eerder te horen in het uh, programma... bij uh, onze Cornuiten van Veef Radio. En dat is een West-Friese omroep. En Von Vee, die heb je dan nog niet eerder gehoord. Maar vanavond hebben we hem al. En morgen komt hij uit. En is één van de singles die op de EP Undecided komt te staan. Dus dat uh, ga je allemaal meemaken. Um, dan kom ik er nu uh, bij een single die vorige week is uitgebracht... Namelijk die van Lilith Merlo. En achter Lilith Merlo schuilt... Liselot van Oostrom. En die was deze week ook al jarig geweest. Uh, waarom zeg ik dat? Het is uh, eigenlijk best een hele... mooie omschrijving die ze zelf... geeft op haar eigen website. Even though by now she is a mature young woman... you can still hear a hint... of the little six-year-old girl... in her songs... who just wants to sun, to play on her face... En for someone to stroke her hair. Met andere woorden... die tekst is niet van haar... maar die is van mij. En waar uh, ze dat vandaan heeft gehaald... dat heeft uh, te maken met een recensie... Uh, in de popunie van 2018. Maar omdat uh, uh, Lieslot nogal... erg internationaal georiënteerd is... heeft ze dat in het Engels opgeschreven. En dat heeft alles uh, te maken met... Uh, hoewel ze dus nu volwassen is... en uh, een jonge vrouw kan je toch min of meer... Uh, een, een beetje haar kind zijn terug De zes jaar oudere uh, dame uh, in haar liedjes. Want uh, het gaat eigenlijk een beetje om het spelen van de zon op haar gezicht. En iemand die door haar haar heen strijkt. Nou, dat heb ik uh, opgeschreven destijds voor de Bob-Unie in 2018. Vind ik het trouwens wel leuk dat ze die quote van mij daarvoor gebruikt op haar eigen website. En, uh, en ik ben daar eigenlijk best door vereerd. Dan u! Lilith Merlo met haar nieuwe single met de muzikale bijstand van, van Serge Deso. En het nummer dat heet Burn Your Bridges. You see you burn your bridges I used to see your stitches keeping my heart together oh I thought we were forever but our dreams they don't line up and our lives they won't wind up together Emptiness I touch. You say you call me, but that never helps me much. You send a picture, so that I've something. meerdere malen geweest. Deze Melle. Uh, maar hij heeft ook een uh, nieuwe EP uh, uitgebracht. Dat heeft hij vorige week uh, gedaan. Um, en hij gaat hem ook presenteren. Ik uh, dacht dat hij dat uh, de komende week uh, ging doen. En dat zou hij dan als het goed is doen in de Sinetol. Um, maar dat uh, is nog even iets uh, wat ik uh, nog eventjes ter plekke moet nakijken. Want ja, af en toe dan vergeet ik dat, uh, dat soort dingen wel eens... Uh, en dan doet het toetsenbord het even niet. Moet ik hem weer erbij behalen? Ja, dat is leuk. Als je dan op een gegeven moment... Staande de uitzending. En eigenlijk moet je dat veel eerder allemaal al bedenken. Dat had je al eigenlijk op moeten schrijven, Jaap Koper. Nu doet het toetsenbord moeilijk. Dus het is ook echt een, een wedstrijd hier. Kijk, EP release. Nou, heb het aardig. dan ga ik hem even erbij pakken. Want dan, alle informatie staat op... Woensdag 23 november. Dat is de EP-release. Het is wel goed. Cynetol. Daar gaat hij het allemaal doen. Morning Draw. Dat is een beetje de strekking van het nieuwe werk. Wat Mella heeft uitgebracht. Er staan een paar nummers op die nieuw zijn. Deze Sirensong Song is er een van. En die Reflection, het openingsnummer en Give Up The Fight. Dat zijn de andere nummers die nieuw zijn. Carry Only heeft die alles eerder uitgebracht. Maar goed... Um, we hebben morgen ook een nieuwe EP die uh, in aantocht is. En die EP die heet Hold On. De dame in kwestie is Nien. En Nien hebben we hier uh, gehad uh, in september van het afgelopen jaar, dus uh, een beetje in de zomer. En dat was trouwens ook met een naderende Dutch Grand Prix voor de deur, want het was op 1 september dat ze hier uh, kwam spelen. En dat had alles te maken omdat ze dan op een gegeven moment besloot om voor een half jaar naar uh, Madrid uh, te gaan en daar uh, haar, uh, ja, min of meer een beetje haar skills een beetje bij te werken, haar vaardigheden. En een van de nummers die we nog bijna over het hoofd hebben gezien, maar eigenlijk best wel heel erg uh, mooi is. En ook op, dat, uh, op die EP komt uh, te staan, is dit mooie nummer Choices. It's not yours, it's not mine, not defined If Makes you grow You girl. Ooh, ooh. Like all I've made enough mistakes, some by accident, and some too late. A little wonder that I'm still the same. Much longer. These are gone too. Move on. These are gone too. Move on. Like all you've had your own goodbye. Besides the good, you've known some damn bad times. Filled with life. Het heet Driving en dit is een van de tracks die erop uh, staat. We hebben het over Adrian Kraft en Tears heet het uh, nummer. Uh, daarvoor hoorde je Nien met uh, Choices. Uh, vorige week hebben we Susanna gedraaid uh, van Marlowe en uh, Vriends. En vandaag uh, mogen we uh, deze second of august uh, laten horen. Dus uh, dat is eigenlijk best wel heel erg uniek. Komt van een EP die nog uh, gaat verschijnen. Dat, uh, de EP die heet Begin. Deze Marlou, uh, Marlou Vriends, met uh, Second of August. Um, ja, ik, uh, ik, ik, ik heb nu even een plaatje praatje, heb ik uh, zo het idee. Maar goed, er uh, is ook alle reden toe. Want vorige week had ik uh, de, de andere single van Marlou laten horen. Dat is uh, Susanna. Uh, maar ze is uh, rap met uh, het uitbrengen van uh, materiaal. Maar dat heeft alles uh, te maken met een EP die in aantocht is. We gaan uh, nog even terug naar vorige week. Want vorige week uh, heb ik hem ergens uh, mogen draaien. En twee weken terug al helemaal. Uh, tussen 6 en 7. Want toen hadden we een uh, 3 voor 12 Noord-Holland-vloedgolf. Toen moest ik hem ergens uh, uh, ja, tussen 10 voor 7 en 7 uur uh, draaien. Maar het, uh, het is mij gegund om dat uh, te mogen doen. En vorige week had ik ook een gesprek met de man in kwestie. Alex Nieuwland. Oftewel Nuland. En het is verdiend. Hij, hij verdient gewoon veel meer. Maar ik ben niet de enige die dat, uh, die dat zegt. Er zijn er meerdere in dit land uh, die dat uh, met mij vinden. En er zijn al flink wat uh, radiostations die zijn werk laten horen. Go Sam Sexton, want uh, zij uh, heeft uh, nog niet zo lang uh, geleden een, uh, een concert uh, gegeven, of tenminste een optreden in Cultureel Centrum de Bullenkerk. Dat deed zij dus met Bas Kors. Die kennen we, want uh, die heeft hier ook uh, samen met Sam uh, gespeeld. Het is ook alweer drie weken terug dat ze hier hebben gespeeld. En de andere was Bram Slinger. Inderdaad, de zang van Harry. Uh, die heeft uh, daar ook uh, gespeeld. Uh, er uh, was een heel leuk artikel wat ze in het Noord-Hollandse Dagblad hebben geplaatst over dat optreden. Uh, er wordt op een gegeven moment uh, gezegd: van, ja, dan moeten we misschien wel keuzes maken als uh, Sam gaat doorbreken. Want we weten niet of dat ook uh, daadwerkelijk gaat gebeuren. En bij dat optreden zat. Harry Slinger in de zaal. Ja, dus uh, de vader van uh, Bram in dat, in dat uh, opzicht. En die zegt heel gek, Schillend. Zo, zei Bram dat. Dan uh, weet ik dat even zo'n beetje. Een beetje echt op, uh, op een Amsterdamse manier. Maar uh, hij zat wel overigens van uh, de muziek van Sam Sexton uh, te genieten. En dat maakt het dan allemaal weer heel erg speciaal. Het het is een beetje uh, gek gekscherend uh, geweest uh, wat, wat Harry Slinger uh, zei. Maar hij gunt natuurlijk wel uh, een beetje de optredens... Uh, die Bram en Bas dus samen doen met Sam. Want die staan geheel in dienst van. Uh, morgen komt dus een uh, nieuwe single uit uh, van deze Samsex. Uh, dat nummer dat heb je net kunnen horen. Het is inmiddels alweer uh, acht minuten over half acht geworden... Dat betekent dat we een beetje door moeten, moeten gaan. En als je dit op maandagavond tussen zes en negen hoort... dan is het dus niet acht over half acht. Dan is het acht over half zes. Dan weet je dat ook weer. Dat zeg ik, acht over half zeven. Um, goed, uh, dat is uh, dan voor de mensen die op de maandag uh, dit uh, allemaal uh, terug gaan het horen zijn. Uh, nieuwe single en uh, nieuw werk uh, is er ook uh, van dit uh, groepje. En dat is een tweetal uit uithoren... En ze hebben al hier eerder uh, gespeeld uh, onder de vlag van de 3 voor 12 Noord-Honderd-Vloedgolf. Oh, en ze heette Simulation Adaptation. It has to be this way. But I just need some space. Oh, I'll be lying to myself if I say... I never missed good all. I'm mm -hmm. getting kinda late I really wish that I could stay Oh and I'm sure if it was all that great things would have never changed And now you're standing here beside me De bas kriebelt in mijn buik, ik pak haar hand vast Mijn schoenen nat van de regen in het parkgas Ik voel haar huid hoe die tegen mijn handpalm plakt De nacht valt straks, hey De lucht is als een net een aardbei milkshake Een zachte blik waarmee je in mijn pupil keek Bekende kleur zo snel dat het even op een bluff leek In de mensenmassa op milkshake Hey, waar ik jou hervind in de mensenmassa op milkshake ik wil meer van dit, ik wil meer, ah uh. Ik wil meer van dit, ik wil meer, ah uh. Ik wil meer van dit, ik wil meer, ah uh. Ik wil meer van dit, de Mensen, maar zo, als een moshpit. Je was als een boek, hoe ik je blik las Neem me mee alsof ik in je zak was. Het lag gevoelig dat ik in je zwak tast Deel mijn gevoelens en ik hou mijn hart vast Vast denk, toen als steen. Bouwde een muurtje, maar je liep er omheen Je moest lachen toen ik hoorde je buik Nee, poeps het, was oké okay, Omdat ik er naar vroeg het, was het Oké okay, omdat ik wist wat je wilde Even geleden je verlangens met me deelde Stil, mijn honger wil jouw hart stelen Ik ben wel lopen, maar ik wil je niet delen In een mensenmassa op milkshake hey. Wat ik jou hervind in een mensenmassa milk milkshake uh. Ik wil meer van dit, ik wil meer uh. Ik wil meer van dit, ik wil meer uh. Ik wil meer van dit, ik wil meer uh. Ik wil meer van dit in een mensenmassa als een Mooi Ik wil <tied> meer Shake, shake, shake. Babs met Milkshake. Uh, dat is een van de mensen in de alternatieve muziekscene die queer muziek uh, brengt. Uh, kan nu al wat uh, wereldkundig uh, maken. Want er is, uh, op maandag 19 december wordt er hier uh, door onze collega's van Rainbow Radio... vanaf 7 uur uh, de top 53 uh, gedaan. Uh, dat is een overzicht van allerlei muziek uit de Rainbow Community... En dan is er tussen 6 en 7 nog een beetje een incourant uurtje. Want ja, normaal gesproken zitten wij daar met onze herhaling. Maar we gaan voor dat ene uurtje live dingen doen. En één van de gegadigden, want het moet natuurlijk een beetje op elkaar aansluiten... ...is dus deze Babs, die dus die muziek maakt. En Babs is één van de mensen uit die regenboog-community. En ik zal zorgen dat er tussen 6 en 7 op die dag... Uh, er een stuk muziek in zit uit de Nederlandse uh, muziekscene die daar mee te maken heeft. Dus dat uh, uh, kan je dan uh, verwachten. Nien is bijvoorbeeld er ook één die op het lijstje staat, maar bijvoorbeeld ook Wendy Moore, die uh, onlangs ook een nieuwe single heeft uh, uitgebracht. Die staat ook op het lijstje. Dus uh, er zijn er nogal wat die uh, in uh, deze muziekscene ...bezig zijn op dat, uh, dat punt. Dat is een voordeel als je dan ook nog een beetje... Een ...redacteur bent van een 3 voor 12 Noord-Holland... ...want dan krijg je dat soort dingen vaak te zien. De hoorde je trouwens Simulation Adaptation. Nieuwe single... ...overigens ook uh, van Bon Aniki. ...die ga je nu horen, dat is I Won't Let You Go... ...nieuwe single van Von V. Daarvoor hoorde je Bon en Nicky in over Von V. Ja, die uh, zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Uh, want uh, was het niet dat uh, Ivan Lialing samen met zijn dochter... ...op een gegeven moment uh, betrokken raakte bij een verkeersongeluk... En dat betekende een streep door uh, Women in Rock, waar ze op dat moment eigenlijk een optreden voor uh, moesten doen. Dat was één of twee dagen daarna en uh, daar kon een streep doorheen. Maar inmiddels is er nog uh, iemand anders uh, bij Huizen Lierling die ook aan de beurt is. Dat is uh, de frontvrouw zelf, want uh, die kwam ongelukkig uh, te val deze week. En die zit dus ook al in de lappenmand. Het uh, gaat niet helemaal uh, crescendo bij Von v. Uh, wanneer Undecided ook echt uitgebracht gaat worden... dat is nog maar zeer de vraag. Maar inmiddels hebben ze wel uh, de derde single uh, uitgebracht. Uh, die gaat morgen officieel... Uh, kan je hem uh, vinden op de officiële streamingsplatformen. Dus dan uh, weet je dus ook alweer waar dat uh, te vinden is. Uh, en deze Atone, dat is een liefdeslied... gaat eigenlijk min of meer over een uh, liefde die niet echt beantwoord... of de klik is er niet echt... Maar hij zit wel met dezelfde intensiteit als Openly remember? Het is eigenlijk weer eentje van uh, de gouden vingers van Mariska Lialing van Von V. Um, bon hoor je trouwens uh, daarvoor. Nu steenkoud met Maffifa, want die komt morgen uit. En het woord uh, zegt het eigenlijk al. Het is een beetje een protestnummer uh, in de richting van het WK voetbal van Qatar. Afijn, tot aan het nieuws van 8 uur. Lure, ik wil al je dagen, ik wil al je uren. Voor de strijd begint, heb jij al lang verloren. Als ik de bal heb, kan jij niet scoren. Mafia. Dat doet het niet toe. Uh, het gaat om uh, geld, om commerciële belangen. En uh, dat doet het toe bij, bij de FIFA. Ik vind dat belachelijk.